Have faith that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 Een open oor te hebben voor degenen die thuiskomen. Hij loopt door de straat, het is mistig en stil, zijn geen magische. 太多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 Druk met werk, die week. Dinsdag beeld er iemand uit huizen. Zoek dus maar hij denken: Nou, leuk. Hoe gaat het? Ja, best. Hoe is het met werk? Ja, het gaat goed. allemaal kort antwoord. Hij zegt: Hoe is het bij je thuis? Ja, ook goed. Dat is ook het makkelijkste als je dan uh, het gaat klaar. Hij zegt: Ja, maar toch, uh, hij zegt: Heb je wel eens nagedacht over uh, de zieken zelfving? Ja, Daar wordt over nagedacht. En uh, donderdag is weer een. Die belde op. Hij zegt... Uh, Joh, ik, ik zit aan jou te denken. Hij zegt maar... datzelfde uh, nou, hetzelfde verhaal. Hoe die zieken zal Het kwartje viel nog niet bij mij. In die week. Want ik was druk met andere dingen. Vrijdagavond uh, ga ik naast Jans. uur of negen naast het bed zitten. In de keuken. Televisie aan. En ik zeg... Joh, televisie kijken. Maar ja, ze zeggen, Joh, heb je dat gehoord? Ik zeg... Nou, wat heb ik gehoord? Ik zeg... Uh, ze zegt... Ja, er heb iemand uh, gebeld. De buurvrouw. En uh, die... Uh,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 Hij zei, hoe heet je? Ja, Janneke. Nou, wie, waar kom je vandaan van Straat. Hij zei, een uh, welk filiaal, ook zo'n uitdrukking van, welk filiaal, ja, van hervormd. Ja, hervormd. Nou ja, toen zei hij ze iets van, nou geloof je nog dat uh, Jezus nog steeds wonder doet? Ja, zei Jans, dat geloof ik. Ja, ik stond achter haar en ik legde mijn handen op haar schouders. Ik denk van ja, hun waren wat in gesprek.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 zo moe De wereld vraagt zo veel Ik ben uitgeput Ik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 Uh, gewoon, gewoon rennen bijna. En toen denk ik van... Nou ja, nou sla ik mijn armen om je heen... zoals ik echt een jaar niet gedaan heb. Dat kon ook niet. hij had altijd zeer de nek, schouderarmen. Dus ik deed altijd voorzichtig. En nou, uh, ja... Denk, uh, ik Toen nou, heb je me geknepen. Ik, ja, ik <laughs> heb ja, me geknepen. <laughs> ja, maar wat ook wel mooi is... Dat, dat, dat, dat zeg jij altijd zo mooi... Dat kan ik me natuurlijk niet verwoorden. Is um, dat je in die rolstoel zat...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 Zei Balkenende dat Rutte veel kritiek heeft gekregen op zijn plannen... maar er steeds voor wegloopt. Wat nu nodig is, is eerlijkheid, zei de CDA-voorman. Volgens Balkenende hebben veel van de VVD-voorstellen... draconische effecten en saneert de partij op een verkeerde manier. Rutte zei dat de VVD de rekening van de crisis... nooit zal neerleggen bij mensen die zwak staan. We willen bijvoorbeeld bijstandsmoeders aan de slag helpen... en dat is rechtvaardig, zei hij. Rutte voegde eraan toe... Dat hij bijvoorbeeld de kinderopvang in stand laat, terwijl het CDA die beperkt. Amsterdam stelt de proef met rekeningrijden uit. Volgens VVD-wethouder Wiebes is er te weinig draagvlak om de proef door te zetten. Komt vooral doordat niet duidelijk is of er landelijk ooit een kilometerheffing komt. Met de proef moest duidelijk worden in hoeverre automobilisten bereid zijn om de spits te mijden. Eerder had Amsterdam al ruzie met minister Eurlings over de tarieven die voor de proef zouden worden gehanteerd. Een Amerikaan en vijf Iraniërs worden verdacht van spionage voor Iran. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie hebben ze Iran geholpen aan informatie en hardware. Daardoor kon het land in 2005 een satelliet met geavanceerde camera's in een baan om de aarde brengen... vanaf een lanceerbasis in Rusland. Justitie spreekt van een samenzwering. De verdenking komt op een gevoelig moment. Morgen stemt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over nieuwe sancties tegen Iran. Die zijn volgens de VS en Rusland gericht tegen bedrijven en mensen die betrokken zijn bij het omstreden nucleaire programma van Iran. Het weer in het westen en midden van het land stevige regen- en onweersbuien die naar het noorden en oosten trekken. Ook morgen en de dagen erna vrij warm en vallen van tijd tot tijd stevige buien. Dit was het NOS Journaal.